Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. Turkse grenswachten schieten op vluchtelingen uit Syrië... om te voorkomen dat die Turkije binnenkomen. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Er zouden de afgelopen twee maanden zeker vijf mensen zijn omgekomen... en veertien gewond zijn geraakt. Ook zouden vluchtelingen zijn geslagen. De organisatie bekeek zeven incidenten... zag beelden van lijken die werden weggehaald bij de grens... en sprak met slachtoffers. Turkije wil volgens Human Rights Watch niet reageren. Willem Holleder plande een moordaanslag op zijn twee zussen, zegt Justitie. Ook zou hij journalist Peter Erde Vries hebben willen laten vermoorden. Holleder is daarom vorige maand in zijn cel in Vught aangehouden. Het openbaar ministerie kwam erachter via een afgeluisterd telefoongesprek van een medeverdachte. Zussen Sonja en Astrid hebben tegen hun broer getuigd in het liquidatieproces. Willem Holleder zou 70.000 euro per aanslag willen betalen. Een uitzendbureau in Den Haag schoemelde mogelijk met het salaris van 200 werknemers. Klanten van het uitzendbureau betaalden meer dan uiteindelijk op het loonstrookje van de uitzendkrachten stond. Het verschil kwam bij de eigenaar van het uitzendbureau. Het zou gaan om 400.000 euro. De eigenaar en een boekhouder van het Haagse uitzendbureau zijn opgepakt. Bierbrouwer Bavaria en het Belgische Palm slaan de handen ineen. Bavaria neemt een belang van 60 in het moederbedrijf van Palm... en vanaf 2021 wordt Bavaria volledig eigenaar. De twee familiebrouwers produceren samen... jaarlijks meer dan 650 miljoen liter bier. De politie heeft gisteren twee verdachten opgepakt... na de vondst van twee lichamen in een café in Nijmegen. De verdachten zijn twee mannen van 36 en 42. Ze worden volgens de politie verdacht van moord of doodslag... De slachtoffers zouden twee broers zijn. Tot besluit het weer: er trekken wolken over het land en vooral in het zuiden valt soms lichte regen. Het is 22 graden in het zuiden tot 25 in het oosten en noordoosten. Morgen meer buien, soms met onweer, het blijft warm. Dit was het en ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen file.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ik zal u vertellen van mijn eigen jeugd. Ik werd 39 jaar geleden geboren in een mooie stad Almelo. Ik werd zeven dagen te vroeg geboren. Dat vonden mijn ouders niet erg. Nee, stel dat ik zeven dagen te laat was geboren. De eerste week is juist zo leuk en die hadden ze dan moeten missen. <lacht> Volgens mijn moeder was het een pittige bevalling. En zoals zo vaak gebeurt, perste zij er eerst een flinke keutel uit. <lacht> Daar hoeft u zich helemaal niet voor te schamen, hoor, zei de vroegvrouw. Dat hoort allemaal bij een bevalling. En ze legde de keutel op de buik van mijn moeder. <lacht> Toen even later ik zelf ter wereld kwam, maakte ik een zodanig indruk op mijn vader... dat hij geëmotioneerd raakte en begon te huilen. Iedereen in de kamer werd stil en mijn vader bracht snikkend te berden. Ja, nu weet ik zeker dat ik twee kinderen wil. Ik, ik was thuis de derde. <lacht> mijn vader had weinig over mij te klagen, nou moet ik u zeggen. Ik was een abnormaal braaf kind. Abnormaal braaf. Het enige dat het mij voelde aan te merken was, was dat nogal dromerig van aardbaas. Wat heet dromerig. Ooit heb ik een keer een half uur aan een kapstok gehangen... omdat ik vergeten was mijn jas uit te trekken. Zo'n dromerig was moeder sprak toen bezorgd... Ons Herman is kast op de bad. Ja, bij ons thuis sprak men erg plat. Ja, u hier praat ook plat, maar bij ons thuis sprak men wel heel erg plat, hoor. Kijk, de heer en mevrouw Huiskus, dat weet u hier ook. Dat wordt in de plat heel eenvoudig, de heer en mevrouw Huiskus. Maar bij ons thuis werd Jansen al Huiskus zo enorm. Was bij thuis. En in 1968, u weet wel 1968, toen Jan Huiskus de Tour de France won. stond ik weer eens te dromen in een slagerij. En, riep de slager mij wakker, wat zal het wees? O, oh, meneer, mijn moeder wou graag een zelfgemaakte rookbarst. En wat heb ik er dan mee te maken, zei de slager. Oh, dat weet ik weer in meneer? Ik had er weer eens geen antwoord op en ging onverrichte zaak naar huis. Die middag schafte de port wederom boerenkool zonder worst. <lacht> ik keek naar mijn bord boerenkool en zag tussen de boerenkool een slak kruipen. Ja, klinkt gek, maar nu nog lust ik geen slakken. Love is in the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 Love is in the air In the whisper of the tree Love is in the air in the air. En daarvoor natuurlijk weer zo'n een lekker stukje Herman Vinkers over zijn kinderjaren. En dit is een uh, hele nieuwe plaat die heet Seven. Ja, echt waar hoor. Geloof je niet hè? Nee, maar het is wel zo.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 through things I never get time Cause I don't think things through Larry called a load of smoking I wanna disappear for days We probably never spoke of sleeping but I'll never want to Promise again that I will call Forget the time Cause I'm seven hours behind It's probably good I didn't call though But he always wants to En de band heet Catfish en de Bottle Man. Dus nieuwe muziek. Nou, oh, dat is niet verkeerd hoor. Ja, en dan is het in het programma de... ...van ergens rekening bij de houden, dus met dat betreft u kunt alles verwachten. En dit is dan weer een lekkere nieuwe plaat uit uh, 2016. Catfish and The Bottle Man. Oh, Ik ben zo blij dat we nooit aan een of andere format vastzitten. We kunnen lekker alles draaien uit 60 jaar popmuziek. Dat is nog wel lekker hoor. voor elk wat wil ze, voor oud en voor jong, voor iedereen wat. He? Ja, natuurlijk, zo hoort dat gewoon. Heerlijk dus, Catfish en de Bottleman en Seven. Dit is Francis. For you, I'll cry your tears for you. I'll do anything I can to make you comfortable. Even if I fall down. When you're not around. Don't worry about me. Don't worry about me. of you but even if i fall down when you're not around don't worry about me don't worry about me Cause if I Heet Francis en if I Ja, ik vind het verschrikkelijk mooi heet Don't Worry About Me. Het is uh, Francis En uh, ja, is echt, uh, ja, er wordt toch nog hele mooie muziek gemaakt. Want ook dit stond in het lijstje nieuwe muziek. Dus ik neem aan dat het gewoon nieuw is. En het is, klinkt erg mooi. Vind ik dan weer persoonlijk. Goed. Uh, don't worry, uh, don't you worry About Me. Nou, dat doen we niet voor meisje. Want je zingt zo mooi. Dat uh, we maken ons geen zorgen. Echt niet. Waar we ons wel zorgen over maken is wat over wat u gaat eten vanavond. Morgen, morgenmiddag. Daar maken we ons wel zorgen over. En daar, dat wij met een tip komen. Als u het niet weet. Ja, ja moet wel. Dat is een beetje ellendig. Nee, nou, wat moeten we eten vanavond? Nou, luister goed. Nou, ik ben helemaal makkelijk hè, vandaag. St.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 Goed zo. Voor de nieuwsgierigen, die kunnen het alvast meelezen. En voor vandaag hebben we gekozen voor een tropische bonenschotel. Oh, lekker! En mm -hmm. uh, voor, is het is gerecht voor vier personen. Oh. En uh, het uh, kan in twintig minuten op tafel staan. Zo. En als je nou met z'n tweeën bent, doe je de helft. Ja, dan moet je de helft doen, hè. Ja, oké. Okay. Okay. Goed. U heeft voor nodig een blikje smek of ander lunchvlees. Eh... Uh, K een klein blikje ananasblokjes. Een blik perziken, Twee uien. Twee eetlepels zonnebloemolie. Twee eetlepels curry theelepels... kerrypoeder. Geen eetlepels. <laughs> Dan wordt het een beetje erg uh, pittig. En uh, één pot... ...witte bonen in tomatensaus. Mm. En de bereiding gaat als volgt. Uh, snijd het uh, vlees in blokjes... Doe de ananas uitlekken en afspoelen, zo ook de persikken... en snij deze in stukjes. Dan de uien snipperen, in een braadpan de olie verhitten... en de uien met de kerrypoeder fruiten. Vlees toevoegen en ongeveer twee minuten meebakken. Tot slot de bonen, de stukjes ananas en de persik toevoegen... en al roerend door en door verwarmen... en op smaak brengen met zout en peper... En wat ik persoonlijk altijd erg lekker vind over zo'n gerecht... is om daar nog een beetje uh, verse peterselie of wat basilicum overheen te strooien. Ik krijg een extra, extra smaakje eraan. En eventueel serveren met wat Turks brood. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En uh, nog een tip voor de vegetariërs onder ons. Gewoon het vlees weglaten en vervangen door extra groenten. Bijvoorbeeld een paprika in blokjes. En die even mee fruiten. Met de ui. Zo simpel kan het leven zijn. Ik zou zeggen eet smakelijk alvast van vanavond. Ja, vindt de Erdogan dat wel goed. Dat Turkse brood. Nou, dat moet hij weten. Ik haal het gewoon bij de uh, bij je bakker die hier woont. Oké. Okay. En trouwens, uh, de meeste supermarkten hebben het ook. Goed, nou, eet smakelijk. En uh, mocht u het uh, allemaal niet zo snel hebben kunnen volgen... het is allemaal terug te vinden natuurlijk op onze Facebookpagina. Ja. www.facebook.com Schuine Lunch. En het staat ook op... Je mag je zand voelen als. Maar ja. daar zet ik het ook altijd op. Voor oh, degenen okay. die ons niet zo snel weten te vinden. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is heel verstandig. Ja. Dat is heel mooi. Nou, dan zijn we weer aan alle kanten te vinden. Zo is dat. Dus trouwens ook nog wat ik ook nog vanmorgen las. Dus misschien ook alleen dat heeft hier niks mee te maken. Maar dat is wel belangrijk voor u om te weten. Eh, dat er vanmorgen een waarschuwing is uitgegaan vanuit de PWN. Dat u, als u bijvoorbeeld met uw hond de duinen ingaat... extra um, alert moet zijn op teken. Ja. Er schijnen er heel veel te zijn op dit moment. Toch, ja. ja. Dus uh, voor de hondenbezitters, hondenliefhebbers... als je met je beestje de duinen ingaat... wees zeer alert op teken. Ook voor uzelf, Ook voor uzelf. Kijk een... uzelf goed na als u thuis komt. Want je wordt er doodziek van. Uh, heel erg ziek. Ja. Dus dat nog even extra... Nou, dan gaan we weer door met muziek, hè? Ja. Zullen we het doen? Ja, dan gaan, gaan we luisteren. Nou, een hele leuke. Ah. Dat is een nieuwe van de... Red Hot Chili Peppers. Black Coor. Necessities. Ik van Bach. het badje. Ja, dat is nieuw. Red Hot Chili Peppers... Necessities. Sorry, dark necessities. Hoeveel op mijn vingers getikt hier? <middels> Necessities. Geen black necessities, zoals ik zei. Dark necessities. Nieuwe plaat van de Red Hot Chili Peppers. Er is, uh, nog meer nieuwe werkopkomst. Hè? Want uh, Clapton komt 20 mei uit met een nieuwe Dus komt 20 mei uit met een nieuw album. Dat gaat heten I Still Do. We is daar al heel wat van gedraaid. Straks, misschien ook nog wel even eentje nummer ervan. Maar in ieder geval 20 mei komt dat album uit van Eric Clapton. En dit waren de Red Hot Chili Peppers. En uh, overigens uh, nog het nieuws voor zover u dat heeft gehoord over de dat vrij behoorlijke ongeluk dat gisteren bij Broek op Langendijk plaatsvond. Tussen een lijnbus en een personenauto. De, de, het, de inzittenden van die personenauto's die, van die personenauto die zijn overleden. Waren waarschijnlijk buitenlandse toeristen. En zijn door onbekende oorzaak op de busbaan terechtgekomen. Waar daar ze dus in frontale botsing kwamen met een lijnbus van het regio net. Nou, dan zijn we daar ook weer van op de hoogte. Dus. En uh, de chauffeur overigens, de 64-jarige chauffeur van de bus... die op dat moment gelukkig leeg was, is ongedeerd. Dus die mankeert gelukkig niks. Die heeft alleen de schrik. Um, nou, gaan we nog uh, even door tot we uh, met het nieuws. We kunnen... Ja. Why did you do that? Stretch.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 Ja, ah, dat was uh, Stretch en dan doen we het een beetje, why did you do this? Nou, uh, nog even een plaatje. <laughs> yeah. Is The Stampeders. Oh, Cornelius. Uh, uh, Cornelius. Yeah. Oh, Cornelius. Listen! <laughs> a, Listen. Yeah. Oh, What's up? Um, I'm in trouble. Yeah. My girl just told me to hit the road, Jack. And don't you come back, no oh, more, no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Oh, is just about up. oh, I'm sorry. Uh, oh, uh, or or this weekend, we can't handle it this weekend. really? Uh, so nice to no, hear from Het is een hele leuke versie van het oude Ray Charles hit-succes: uh, Hit the Road Jack, maar nu van de Stampeders. Met een leuke rol erin voor Wolfman Jack, de beroemde Amerikaanse DJ uit de jaren 60 en 70, die uh, toen zeer, zeer, zeer beroemd en bekend was als radio-dj. Wolfman Jack dus, als het ware. En uh, Hit the Road Jack. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. In Bennebroek heeft er in de nacht van zondag op maandag... een inbraak plaatsgevonden aan de Meerweg. De politie is op zoek naar getuigen. Politie Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort... melden op hun Facebookpagina dat de inbraak... tussen twee uur s nachts en half acht... S ochtends moet hebben plaatsgevonden. Op het strand bij Zandvoort zijn gistermiddag twee gewonden gevallen. Ze waren een zogenoemde sub, een soort surfplank aan het opblazen toen het misging en de plank wegschoot. Het traumateam uit Rotterdam werd gealarmeerd... en de helikopter landde hierbij op het strand. De reddingsbrigades van Zandvoort en IJmuiden verleenden eveneens assistentie. Gemak dient de mens en uh, dat dient dus ook de fraudeur. Netco-directeur Martijn van der Ende maakt zich zorgen... over de risico's van het contactloos betalen... Als criminelen met een draagbaar pinapparaat... maar dicht genoeg bij je pinpas weten te komen... bestaat de kans op contactloze diestal. En uh, we moeten de risico's uh, hierbij niet uit het oog verliezen. Op plaatsen waar er menigte mensen is... wordt aangeraden om de pinpas thuis te laten... en alleen het hoogst noodzakelijke aan contant geld mee te nemen. Voor het schoonmaken van de buurt... mogen burgers niet alleen op de gemeente leunen... Daarom staken de bewoners van de Lorenzstraat in Zandvoort onlangs zelf de handen uit te mouwen. Al voor het derde jaar op rij nemen zij het initiatief om hun woonomgeving van zwerfvuil te ontdoen. Tegelijk, tegelijkertijd werd een bordje met speelregels onthuld in de speeltuin. De politie heeft maandagavond in Haarlem een 24-jarige man uit Ridderkerk aangehouden omdat hij harddrugs in zijn bezit had. De verdachte viel op omdat hij met een auto bijna een voetganger overhoop reed. En dat gebeurde bij het zebrapad bij de Franklin-Hoefer uh, Toen de voetganger wilde oversteken werd hij bijna aangereden door de bestuurder van een zwarte personenauto. De auto werd later teruggevonden op de Klevenparkweg. De bestuurder was op dat moment niet aanwezig. In de auto vond de politie de drugs. Er zijn 21 bolletjes met bruine en witte inhoud aangetroffen. En vermoedelijk gaat het om heroïne en cocaïne. Ah, nee, want een heel schoon bruine en witte suiker kon nou. halen. <lacht> ja, tuurlijk. Nou, je zien je neus. Kijken wat het effect is, hé. <lacht> de politie nam de drugs en de auto in beslag. Even later meldde de bestuurder zich en kon hij worden...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 Het weerbericht van vandaag wordt u aangeboden door Rico Schreuder. Na een aantal prachtige dagen ziet het er vandaag toch ietsje minder zomers uit. De bevolking heeft de overhand en er kan hier en daar wat lichte regen vallen. Hopelijk is dat daar en niet hier. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit het uit zuidoost-zuidoostelijke richting. De temperatuur loopt ondanks de bevolking op naar een aangename 23 graden. Vanavond en komende nacht is het half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel droog. De oostenwind is meest matig en de temperatuur daalt naar een graad of 17. Morgen schijnt geregeld de zon, maar in de loop van de dag neemt de kans op regen en onweer toe. De oostenwind is matig en AC vrij krachtig. En de temperatuur loopt morgen wederom op naar uh, waarde rond de 24 graden. Veronica, het zendschip eh, draaide deze plaat eh, vrij veel. en Dat is een Amerikaanse band. En het nummer zou eigenlijk oorspronkelijk niet eens uitkomen in Nederland. Toen kwam er een Nederlandse band. Die maakte hier een cover van. Uh, en dit Amerikaanse bandje, de boys dus... Nou ja, die hadden een prachtige plaat, LP. Die zou in Nederland officieel nooit uitkomen. Nou had ik het gelukt natuurlijk dat mijn toenmalige collega Beb Sweres, die zat in Amerika bij de zuster... En dan had ik gevraagd van, oké, okay, die LP voor me meenemen vanuit Amerika... want daar zouden we hier in Nederland helemaal niet uitkomen. Dat is geloof ik later wel gebeurd. Maar die LP, die, eh, die nam ze dus inderdaad voor mij mee, toen de tijd. Eh, daar staat natuurlijk ook dat andere magistrale werk van zo... give up your guns, want dat was echt een knaller. Uh, maar het, het is dus een, een vrij zeldzaam uh, album van deze Amerikaanse uh, jongens. Ik heb het album nog steeds. Ik zal het dus meenemen in de vinyljaren op een woensdag. Dat is misschien wel eens leuk om dat te doen. is uh, dus. En het liedje heet Timothy. Jawel. Ja, nog een stukje. Dit is Don't You Ride Her Up Like That. En dit zijn een aantal mensen uit The Birds. Chris Hillman, Jim McQueen, Jim Clark. Skyline Sailed across the ocean Ik had het daar straks al over het nieuwe album van Eric Clapton. Hè, dat er aan zit te komen op 20 mei komt het uit. En hij spreekt zichzelf ook nog een keer tegen. Ja, maar is raar hoor, die man. Het album heet Still Do It. En dan zegt hij, I can't let you do it. Ja, nou dat is toch wel een beetje merkwaardige tegenspraak, vind ik. Maar goed, hier is hij. Can't let you do it. Dit is Eric Clapton. is een nieuwe album, Still Do It. It's me. Dat komt 20 mei uit. En uh, dat gaat heten Stil Do It. En dit nummer heet can't, you, can't Let You Do It. Dat ook nog eens een keer. Zo, so, zo, so, zo, so, zo. So. Nou, even kijken de laatste 10 minuten van het programma. En dit is ook nog weer een mooie nieuwe plaat. Jawel. Nee, hij is een Dus joh. Dus van Jennifer Warnes. En het heet Bird on the Wire. compositie van Leonard Cohen. Maar is wel een hele aparte, mooie uitvoering. Bird on a Wire in midnight in my way to be free. a beast with his heart Deze compositie van Leonard Cohen. Die schreef het. Er zijn diverse uitvoeringen van... Uh, ...bekend ook onder andere eentje van uh, Joe Cocker. Uit uh, het album Mad Dogs and Englishmen, Waar hij dit ook zingt. Prachtig liedje. Maar nu een zeer aparte uitvoering van uh, Jennifer Warnes. Ja. En de vraag is natuurlijk af: Waar kennen we die dame ook weer van? Nou, Up uh, Very Belong, van een duet met Joe Cocker. Of uh, met Bill Medley Ma in. Uh, Dirty Dancing, geloof ik, als ik het goed heb. Nee, Time of My Life. Ja, Time of My Life. Ja. Maar nu, de dame op zichzelf. En dat is ook mooi. Ja, toch? Vind ik wel. Birds on the Wire was dat. Nou, we gaan naar de laatste plaat uh, voor vandaag. Uh, dames en heren, het zit er alweer op. Het gaat ontzettend snel, als je plezier hebt. En de laatste plaat voor vandaag... Uh, is van... Backman Turner Overdrive. Woo! You ain't seen... nothing yet. Nou, dat zo volhoudt... dan wordt het wel uh, twee uur, hè? Huh? Meteo! Time flies, zeggen ze dan altijd: You're when you're having fun. Nou, dat was dus uh, nu uh, duidelijk het geval. Maar we hebben er veel plezier in uh, om dit voor u uh, te mogen maken. Althans, we niks samen. En dit uh, laatste plaat was Backman Turner overheid. Drive wel BTO met. You ain't seen nothing. Yet. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nothing. Morgen is er weer een uitzending. Hè? Vanaf 12 uur uh, zijn we er weer met, uh, met Ingrid Bol. Hè? En morgen weer een fantastische aanbieding. Ja, een hele ja, mooie. Een, ja, een diner voor twee voor bij een Grieks restaurant in antwoord. Nou, wo woe! Ik vind het jammer dat we het niet mee mogen doen. Nee, dat had ik ook wel zin in gehad. Nou, lekker. Nou, misschien kunnen ze de presentatoren ook een keer uitnodigen. Nou. Ja. Oké, okay, nou, uh, wat mij betreft uh, tot morgen bij uh, Zandvoortlust en de Vinyljaren natuurlijk. Ansela is er morgen bij de Vinyljaren alleen. Uiteraard. En uh, ik zou zeggen fijne dinsdag nog en tot morgen. Dag, Daag, tot morgen.